Ik ga met stokjes. Jij bent clichés uit Jij bent Mijn zin zonder het lopen. Ik haal clichés uit de hokjes En ik laat mijn mind uit de open. Ja, zo so ben ik. Zoek een jou voor de schemer. In de nacht hoor ik bronnen. In mijn hoofd wordt het vervelen. Is het feest? Stem heel die van binnen in mijn hoofd kan op een hand gaan tellen welke landen zijn beroofd. kan ik de hoop niet opgeven veelal op te lossen in de tuin hangen de druiven aan de hemelse trossen wil de grap niet verklappen en ook niet uit te delen tot deel ik de mening de kennis te delen van velen en het op te mixen in een ruige pan pannenkoek van al die maffe ideeën raak ik het einde nog zoek Met stokjes, check mijn rit zonder het lopen. Ik haal clichés uit de hokjes. En ga mijn mind out hem open Ja, zo ben ik. ik zoek een schuil voor de schemer. In de nacht hoor ik dronnen. In mijn hoofd wordt het vreemder. Is het feest weer begonnen? Ik hoop van wel.